7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsorganisatie UWV wisselt nauwelijks informatie met gemeenten uit. Terwijl dat wel zou moeten, meldt Nieuwsuur. Daardoor blijft fraude onopgemerkt. Zo keerde het UWV veel uitkeringen uit aan Polen... die op papier in Tilburg woonden... terwijl ze daar in werkelijkheid niet ingeschreven stonden. Als de gemeente door het UWV was geïnformeerd... was de fraude aan het licht gekomen, zegt Nieuwsuur. In 2011 werd al bekend dat het UWV aan 8500 mensen in Amsterdam een uitkering verstrekte, terwijl de gemeente Amsterdam die mensen helemaal niet kende. Kennelijk is er bij het UWV sindsdien weinig veranderd, al dus nieuwsuur. De politie is een verdachte op het spoor in de zaak van de liquidatie van Karel Pronk, een beruchte crimineel uit Den Haag, die ook wel de Haagse Holleder werd genoemd. Hij werd een maand geleden doodgeschoten in een koffiehuis in Delft. De verdachte is de 51-jarige Errol J., ook wel bekend als Mick of Mickey. De politie denkt dat hij in het buitenland zit... en waarschuwt dat die vuurwapen gevaarlijk is. Errol J. is op de nationale opsporingslijst geplaatst. De Levenseindekliniek heeft onzorgvuldig gehandeld... bij de euthanasie van twee psychiatrische patiënten... oordeelt de toetsingscommissie. Euthanasie bij psychiatrische patiënten is complex omdat moeilijk is vast te stellen of het lijden uitzichtloos en ondraaglijk is. Om de zorgvuldigheid te waarborgen laat de Levenseinde Kliniek in gevallen nu nog eens extra bekijken door een psychiater, een ethicus en een jurist. De Nederlandse voetbalvrouwen zijn voor deelname aan het WK aangewezen op de play-offs. Ze verloren met 2-1 van Noorwegen, dat zich wel voor het WK kwalificeerde. Bij een gelijkspel had Oranje zich geplaatst. Noorwegen kwam al snel op 2-0 voorsprong. In de 31ste minuut maakte Vivianne Miedema het enige tegendoelpunt. Het weer, hier en daar vallen onweersbuien met plaatselijk veel neerslag. Ook vannacht kans op een bui, minimaal rond 15 graden. Morgen wolkenvelden, maar ook af en toe zon... en vooral in de zuidelijke helft enkele pittige buien. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Tramonto non foschi. Lo sai che non è facile Trovare le parole Trovar la porta giusta Per uscire da un dolore non sai che umana me ci si chiede ma perché è capitato questo proprio a te e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 ciendo non foschi You stay.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 The things which move me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 want to Op internet www.zijfmzandvoort.nl van ZFM. CFM Santforz en Santforz 106.9 FM Estos tres peladitos ya no están respetando ni siquiera el me pusieron yo creo que fue este.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 Oh, my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 Kom mee, kom mee We'll And if you're thirsty I will quit you with my